Maar we gaan dit uur over een aantal andere onderwerpen hebben... waaronder de ambassadeur van Zandvoort... Uh, of dat je ambassadeur van Zandvoort kan worden. En daarover uh, Jante Otto aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we zijn natuurlijk wel heel erg benieuwd... Uh, ook Iris, mijn medepresentator, uh, wat dat uh, precies inhoudt. Goedemorgen, Jante. Iris. Goedemorgen. Goedemorgen. Jante... Uh, ik heb er uh, over het initiatief gelezen en ik ben uh, eigenlijk wel heel benieuwd... hoe ziet het er concreet uit? Wat verwachten jullie van die ambassadeurs? Uh, we verwachten eigenlijk dat de, de mensen en het liefst natuurlijk Zandvoorters uh, de, de bezoekers aan Zandvoort gastvrij ontvangen. de uh, vragen die de bezoekers hebben uh, kunnen beantwoorden van waar het ligt bijvoorbeeld heb, uh, een goede parkeerplaats of waar kan ik fietsen verhuren of waar is een leuke eetstent. Dus eigenlijk gewoon de tips die de Zandvoort zelf natuurlijk perfect weet uh, over kan brengen naar de, de bezoekers aan Zandvoort persoonlijk uh, dus een en... persoonlijke ontvangst. Leuk. En waar gaan ze dat doen? Hoe, hoe, hoe ziet dat de gedachte is nu, uh, maar dat zullen we ook zeker samen met de groep verder uh, gaan uitdenken... is in ieder geval op het station. Omdat uh, naar aanleiding van de test die we hebben gedaan vorig jaar september... daar eigenlijk de meeste zoekende mensen uh, tegenkwamen. Van mensen die een B&B zochten tot waar is het strand... En uh, hoe kom ik naar het centrum toe? Dus dat is denk ik wel de centrale plek. Maar we willen eigenlijk ook koppeltjes hebben lopen over de boulevard. Maar ook zeker in het centrum zelf. Dus het is dus ook een beetje afhankelijk natuurlijk hoeveel mensen we kunnen inzetten per weekend. Uh, maar dat zijn wel de drie plekken die, waar we sowieso aan denken. En dan eventuele bij evenementen zoals de Formule 1 of de uh, Pride Amsterdam. Waar we dan event, uh, of uh, Pride at the Beach bedoel ik. Uh, waar we eventueel ook nog mensen voor in willen zetten. Oh ja, en um, hoe kunnen, kunnen bezoekers deze mensen herkennen dan? Hoe weten ze dat ze dat dus, uh, ze kunnen benaderen? Ze krijgen een, een t-shirt aan met, uh, waar informatie op staat... een pet, eventueel een hoodie... Ze hebben sowieso de plattegrond van Zandvoort bij zich en eventueel een tablet om nog dingen aan te wijzen. En we zien de kaartjes die weer doorverwijzen naar de meest gestelde vragen op uh, Visit Zandvoort. Oh ja, een pet is wel handig, want ja, uh, ja. het kan ook te koud zijn met voor een, een t-shirt. <laughs> ja. En, ja. en, en, en, en jullie uh, willen natuurlijk dat mensen zich aanmelden. Naar, naar wat voor mensen zijn jullie op zoek uh, die Zandvoort kunnen vertegenwoordigen? Ja, jong en oud eigenlijk. Ik heb nu al een leuke groep van een kleine twintig mensen die zich hebben aangemeld. En uh, de, de mensen inmiddels ook heel eventjes al telefonisch gesproken en heel divers. Van uh, gepensioneerden, maar ook gewoon twee vriendinnen die zeggen... Oh, we vinden dit gewoon leuk. Om, uh, om, dit vinden we een mooi initiatief. En dit willen we heel graag doen. En we vinden het leuk om samen daar aan de wandel te gaan af en toe een keer. Dus... Uh, het, er staat geen vast, omlijnd uh, persoon, uh, zeg maar, maar iemand die Zandvoort goed kent, die wel een taal spreekt, Engels of Duits. Dus in ieder geval die de mensen goed kan ontvangen. Oké, okay, nou dat is, uh, dat is in ieder geval uh, duidelijk. En jullie hebben natuurlijk uh, al eerder een pilot uh, eind ja. vorig jaar uh, uitgevoerd. Uh, hoe is dat uh, bevallen? En zijn er ook dingen die jullie bijvoorbeeld nog anders gaan doen? Nou, we merkten wel dat de mensen het, uh, in ieder geval het werd sowieso door de zandvoorters uh, heel positief ervaren. Maar ook door de bezoekers. Je merkte wel dat soms mensen het nog niet gewend waren. Mm -hmm. En we merkten dan inderdaad wel dat uh, we bijvoorbeeld wel nog iets meer herkenbaar moeten, moesten zijn. En we hebben ook heel erg inderdaad gekeken van welke plek werkt wel en welke plek werkt uh, niet. En wat zijn nou eigenlijk de vragen die je op je afgevuurd uh, krijgt. Dus, uh, dus daar hebben we wel met de test al wat van kunnen, kunnen ervaren. Maar ik denk ook wel weer, als we eenmaal gaan starten, dat, dat je ook wel weer nog bij gaat sturen. Zo van, hé, hey, oké, okay, dit leeft al of dat komen we tegen. Dus uh, het was natuurlijk maar één weekend echt test En het is een paar jaar geleden ook al een keer uh, getest. Het wordt wel ontzettend gewaardeerd door mensen. Uh, dus ja, weet je, laten we gewoon uh, beginnen. En wat zijn dat dan voor vragen die, uh, die uh, mensen stellen? Ja, die ik net al inderdaad zei. Bij het station is van, hé, hey, waar ligt het strand? Uh, voor <laughs> ons is het als Zandvoort heel logisch dat je door, rechtdoor loopt... en op het strand uitkomt, maar blijkbaar ja. voor een uh, bezoeker niet. Ja. Uh, hoe kom ik naar het centrum? Wat, waar kan ik fietsen, huren? Hoe zit het met parkeren? Uh, maar waar, ik heb ook vragen gekregen van, waar kan ik een lekker broodje eten? Of wat vind je een leuke strandtent? Of uh, dat soort vragen. Dus, ja. uh, of Ik heb mijn B&B geboekt, maar hoe kom ik daar? Ja, en om even door te gaan op, de, op die vragen die mensen dan hebben. Uh, de, waar komt eigenlijk het uh, idee vandaan om ambassadeurs in Zandvoort in te stellen? Is het bijvoorbeeld ook iets wat in andere gemeenten gebeurt? Ja, ik weet zelf in ieder geval dat het in Den Bosch ook gebeurt. Uh, en het gebeurt volgens mij ook in Den Haag. En eigenlijk is het inderdaad gewoon meer een persoonlijke ontvangst... dan alleen maar alles online. En uh, ook wel de ervaring dat we zien dat mensen natuurlijk vaak zoekende zijn in Zandvoort... Dus ja. uh, ook een beetje uh, ja, inspelen op wat je al zelf ziet. Ja, oké. Okay. Nou, dat is, uh, dat is in ieder geval helder. En uh, ik zie dan ook voorbij komen dat via Zandvoort Marketing uh, kunnen mensen zich aanmelden, toch? Ja, ja, dan komen ze bij mij terecht, de, mijn e-mailadres. Ik doe het samen met Lana en Mirjam van Zandvoort Marketing... maar ik ben meer het aanspreekpunt voor de vrijwilligers dan... Uh, en zo'n marketing besteedt daar natuurlijk ook gewoon tijd en budget aan om ook uh, dingen, uh, ja, spullen te faciliteren en uh, te doen. Dus uh, het is een drie-luik. Ja, en, en als je dan toch nog, uh, denk ik, tot slot een uh, oproepje zou willen doen aan mensen die nu luisteren en denken: van, Nou, ja, dat is misschien wel leuk. Uh, wat zou je dan willen zeggen, de, de motivatie om je aan te melden? Uh, loop gewoon in ieder geval een keer mee. Ervaar het. Uh, ik merkte toen ik het met een grote groep vriendinnen deed. Dat uh, sommigen ook een beetje sceptisch waren. Maar die zeiden eigenlijk daarna van. Oh dit is zo leuk. Oh dit wil ik wel vaker doen. Dus uh, het is maar twee of drie uurtjes. Uh, ja ga kijken of je het wat vindt. Dus uh, laat je niet belemmeren. Oké. Okay. Uh, helemaal goed, dat is duidelijk. En je kunt je dan in ieder geval aanmelden bij uh, de, de Zandvoort Marketing. En dan zijn we benieuwd uh, uh, wie de nieuwe ambassadeurs worden van ons uh, mooie dorp. Ik ga het snel laten weten in ieder geval. Jan de Otto, uh, bedankt voor uh, deze toelichting. Uh, en uh, nog een uh, fijn weekend. Dank jullie ook en een goede uitzending.